7 uur remonstreren met het NMS journaal Paus Franciscus heeft de katholieke kerk gewaarschuwd... God niet uit het oog te verliezen. Als we lopen zonder het kruis zijn we werelds... en geen discipelen van de Heer, zei de paus in zijn eerste mis. Met deze mis in de Sixtijnse kapel... werd het conclave van de kardinalen officieel afgesloten. Volgens Vaticaankenner Andrea Vrede sprak de paus met een opvallende losse stijl... met korte krachtige woorden en keken de kardinalen nogal verbluft. De kern van Franciscus' betoog is dat de kerk vooruit moet gaan... Niet moet blijven stilstaan zich, niet moet verschansen. De kerk moet wederop gebouwd worden en niet als een zandkasteel, zei de paus. Een man uit Werkendam is aangehouden voor het saboteren van ambulances in Gelderland-Zuid. De ambulancedienst deed in februari aangifte van geknoei met de wagens. De politie begon een onderzoek en hield de 49-jarige verdachte woensdag aan. De man heeft volgens de politie op verschillende manieren geprobeerd ambulances onklaar te maken. Eén keer door benzine bij de diesel te tanken. Andere voorbeelden van zijn acties wil de politie niet geven. Over het motief van de Werkendammer is ook nog niets bekend. Minister Schippers vindt dat de inspectie voor de gezondheidszorg zelf ook moet worden geïnspecteerd. De commissie zorgdrager constateerde pas dat er veel mis is bij de IGZ. Zo zou de behandeling van klachten te lang duren en zou de inspectie klagers niet altijd serieus nemen. Een van de grootste missers betrof de borstimplantaten van het merk PIP, die vaak niet deugden. Schippers wil dat de IGZ, die bijvoorbeeld ziekenhuizen visiteert, nu zelf ook laten verrassen met onaangekondigde bezoeken. Een 15e eeuws manuscript bevatte afdrukken van de poten van een kat. Een student in de Kroatische stad Dubrovnik ontdekte de afdrukken toen hij bezig was met zijn promotieonderzoek. Het boek is in 1445 geschreven. Waarschijnlijk is de schrijver even weggelopen en heeft een kat direct daarna over het perkament met natte inkt gelopen. De student maakte een foto van de betreffende bladzijde. En inmiddels zijn de Middeleeuwse kattensporen een hit op internet. En dan het weer: komende nacht helder en droog voor 3 tot 7 graden onder nul. Morgen vanuit het westen bewolkt, later in het midden en zuiden winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. ANRB-verkeersinformatie. De meeste files van de avondspits zijn nu wel opgelost. Er zijn nog wel een paar uitzonderingen. Zoals de lange file op de A50 Arnhem richting Ols... tussen Heteren en knooppunt valburg 5 kilometer. En in de buurt van IJmuiden zijn er nog altijd problemen... in de Velsen tunnel op de A22, Velsen richting Beverwijk. Er staat een spoedreparatie aan de gang en er is één rijstrook dicht.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 Vanaf morgen de zwarte lijst, jouw favoriete soul en jazzplaten de hele week op Radio 6 en Cultura 24 en kijk zaterdag rond 11 uur s avonds op Nederland 3. Ga voor meer info over de zwarte lijst naar radio6.nl. Radio 6.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een van de beste jazzpianisten van het land... die zo meteen uiteraard live gaat spelen. Maar niet alleen, want hij vormt met cellist Ernst Reiziger... en de Senegalese zanger Mola Silla een schitterend trio... dat onlangs de eerste cd uitbracht, Down Deep... Die meteen vijf sterren kreeg van de Volkskrant. Hier is Harmen de Fraaien. Uw presentator is Petra Bossel. Nou, Harmen, de bossenveren Veren staan al klaar. Hè? Precies. Wat heeft het eigenlijk gedaan, zo'n zo vijf-sterren-recentie in de Volkskrant? Ja, van Jari Jong, was ja, het? Ja, nou, ik mag nog om te specificeren. Uh... Ik heb het zelf van nog niet eerder meegemaakt. Het zal vast eerder gebeurd zijn. Maar we kregen uh, binnen een week nog een vijf sterren van de Volkskrant... voor ons concert in Wimhuis waar we uh, de CD presenteerden. Ja. Dus dat tezamen bracht natuurlijk uh, uh, nog meer vreugde uh, die we zelf al hadden... Uh, ja, opgang. Uh, opgang. En meer ook nog. Ik bedoel, uh, ja, nou, het is grote... heel leuk dat je merkt dat andere mensen uh, wat jij voelt schijnbaar ook gevoeld hebben. Ja. Nou, soms moeten wij gewoon ergens op gewezen worden. Dat is in dit geval ook bij ons gebeurd. En ik ben heel erg blij dat we erop gewezen zijn. Want we gaan vanavond echt iets heel bijzonders horen muzikaal. Ik heb, uh, ik heb het de hele dag uh, heb ik het gedraaid en ik ben in een soort trance geraakt. Dus het is sowieso een wonder dat ik hier ben. Prachtige muziek. Harmen Vrijen, Ernst Reiziger en Mola Sila, Die gaat u vanavond live horen hier in Kunststof van donderdag 14 maart. Wij zijn een cultuur- en mediaprogramma van de NTR. En we zijn er vier keer per week. En u kunt reageren op deze uitzending via radiokunstof.nl. de gastenboek van onze website. U kunt ook twitteren hashtag #radiokunststof. Dus heeft u vragen aan Harmen Fraanje, aan Mola of aan Ernst Reiziger? Doe dat dan via onze site of via Twitter. Laat u weten wat u ervan vindt. Um, heeft het ook eigenlijk uh, al een megacontract opgeleverd, een internationale tournee? Uh, uh, nou, wat, wat wel. Nou, vooral een, een mooie vibe en wel. Ik merk wel. Ik kreeg uh, want ja, wij, wij doen in Nederland ons eigen management voor het buitenland... hebben we wel en, uh, iemand die dat uh, voor ons uh, doet. Jullie doen alles zelf? Uh, in Nederland. Ja. Hè? En, uh, en daar kreeg ik wel wat aanvra aanvragen binnen en wat, uh, ja, wat reacties. En gewoon als je, ja, als je tegenwoordig iets plaatst op Facebook of Twitter... dan uh, krijg je natuurlijk ook iets terug. En er was uh, ja, heel veel positieve geluiden, dus ja. hartstikke leuk. Ja. Jullie gaan nu iets spelen, dat heet Americo. Dat is, uh, dat is uh, niet van jullie zelf? Nee, dat is van Magic Malik. Ja, is... uit eigenlijk Malik Mezzadri uit Parijs. En wat voor stuk is het? Uh, ja, het is eigenlijk een, een heel uh, simpel melodietje. Maar door, uh, dat wordt herhaald. Uh, en daardoor uh, ja, is het voor ons een hele makkelijke ingang... om, uh, om, om echt elkaar te vinden... En, uh, te proberen om mooie muziek te maken. Ja, want dat is eigenlijk wat jullie doen, hè? Jullie, denk, jullie zoeken waar. elkaar in de muziek en jullie vinden elkaar ja, ook in de muziek. Ja, die, die composities die wij spelen zijn eigenlijk deurtjes die opengaan... Uh, waar een soort pad ligt en dan hopen we dat we elkaar treffen. En met dit groepje moet ik zeggen dat dat... Uh, uh, heel makkelijk gaat, ook ten opzichte van andere groepjes. Ja, we, ja daar heb je ja. echt ervaring mee, want ja. ik heb gezien... dat je ongeveer in tien groepjes zit op dit moment... en dat je er wel in honderd hebt gezeten of meegespeeld oh. hebt. En met alle grootte der aarde trouwens ook. Ga gauw achter de vleugel okay. zitten. Uh, Harmen Vraaie, vleugel, dus piano. Ernst Reiziger die is cellist, die kent u allemaal wel. En Mola Silla, die komt uit Senegal. En dat is een vocalist, overigens ook een percussionist. En ze gaan nu uh, laten horen het stuk Americo. Trio Fraanje, Reiziger en Silla. Uh, live in het radioprogramma Kunststof. U kunt reageren op deze uitzending, radiokunststof.nl. We hoorden dat die stem van, van Mola Silla, die gaat door merg en been. Hij schreeuwde het uit in de buik van, van de vleugel. En uh, liep hier heel bezwerend rond met allerlei kleine uh, percussie-instrumentjes. Uh, allemaal, ik denk, Afrikaanse instrumentjes, zo zag het er, ziet het er althans uit. Aan die vleugel zat uh, pianist Harmen Fraanje... en uh, de cello werd uh, bespeeld en wordt bespeeld door Ernst Reiziger. Waanzinnig, nou. Maar. Dank je. Ik heb ook het idee dat je er wel uren mee door kunt gaan. Uh, minimaal. Minimaal. Je kan er eventueel ook een joint bij roken. Uh, dat maar zijn jouw niet. woorden. <laughs> maar ik wil niemand aanzetten en opruiten tot allerlei... Uh, verboden gedrag. Jij bent uh, pianist, Harman Vrijheer. Je bent geboren in 1976. In 2000 ben je cum laude afgestudeerd aan het Utrechts Conservatorium. En sindsdien te vinden op alle nationale en internationale podia. Uh, je hebt met een eindeloze ritse uh, muzikanten gespeeld. Uh, Christina Branko, Han Benning, Anton Goudsmit, Jimmy Haslip, uh, Toet Stieleman zie ik, Michael Moore, Elvin Jones, Just One Tune staat er dan bij. Ja, oproeg. ik vond het wel leuk om te melden. Weet je. Ja. En het is eigenlijk zelfs een half stuk. Een half stukje heb je maar mee ja. mogen spelen. Maakt niks uit. Grote ik heb hem wel geproefd, zou ik zeggen. Je speelde ook op 35 cd's mee. En je speelt uh, in zo'n tien verschillende bandjes. Die ik niet allemaal ga noemen, maar eindeloze uh, samenwerkingen met andere muzici. En uh, dat maakt eigenlijk dat ik denk dat jij niet een man bent van less is more. Uh, ja. Hoe, uh, hoe kom je in zoveel verschillende projecten en bandjes terecht? Nou, ja, het is natuurlijk... Uh, ja, je ontmoet door de jaren heen. Hè? ontmoet je natuurlijk... Mensen waar, waarvan je denkt, wauw, wat is dit prachtig uh, om mee samen te spelen. Of, uh, of andersom, we hebben nog niet samen gespeeld, maar uh, dat zou echt een soort droom zijn. En soms krijg je dan uh, uh, de kans om dat uh, inderdaad te verwezenlijken. Of, uh, en ik moet zeggen, wat fijn is dat na, naarmate je groeit in je, in je opvattingen over muziek en je ideeën en wat, wat voor je belangrijk is... Uh, is, is, wordt het ook steeds minder, uh, ja, misschien het woord risicovol, maar even gebruiken, om iemand uit te nodigen uh, die je niet kent, omdat je eigenlijk weet als het, ja, als je iemand heel mooi vindt spelen, dan uh, dus, vaak raakt dat dezelfde uh, dingen die je belangrijk vindt ja. in je eigen spel, dus dan is een ontmoeting eigenlijk uh, gaat vrij vlekkeloos vaak. Ja, want wat is die opvatting van jou? Kan je daar iets over zeggen? Nou ja. Toch wel te proberen in te tunen op, op, uh, op ja, nu. Op en, nu? Ja, te spelen wat er nu is. Uh, ook met deze groep. Wij maken geen stukken die we moeten spelen. Van, uh, nou, dan hebben we het eerste gedeelte, dan uh, twee maatjes wachten. Dan gaat... Solo. <hijst> Zo werkt het voor <hijst> ons niet. We <hijst> hebben gewoon een... een, een uh, ja, als het ware een, som, uh, ja, een idee. Eigenlijk is de compositie gewoon een idee. En we schrijven het allemaal noteren of soms niet eens noteren. We brengen het in in een repetitie. geldt ook voor andere bandjes. Ik schrijf mijn stukken zo open mogelijk op. Voor, uh, want het is eigenlijk. Maar uh, zo open mogelijk op, is dat dan dat er een melodie is bijvoorbeeld? Een bijvoorbeeld melodie een melodie lijkt. of een akkoordschema of het kan van alles zijn. of mm. uh, Ik werk ook met visuele, we hebben gewoon echt cirkels. Uh, maar meer om zoveel mogelijk interpretatie van, uh, van de andere muzici. en het moment. en wie weet, zelfs het publiek in dezelfde ruimte. Hè, dat geeft ook een bepaalde kracht. Uh, waardoor een stuk langer kan duren. Of juist, uh... Het is eigenlijk het summum van geïmproviseerde muziek. Ja, ik weet, dat zou ik niet. 1, 2, 3 uh, weten of, uh, of dat zo is. Maar uh, voor, voor mij werkt het heel zo. Uh, heel erg op deze manier. Dat het stuk eigenlijk alleen het deurtje is. Wat ik wellicht al eerder zei. En vanaf dat moment uh, is het voor ons... Uh, Ongeveer. We hebben een idee van instappunt en waar ja. we dan naartoe gaan, dat, uh, dat zien we dan. Dat Jouw geluid begint zich uh, wel heel duidelijk te karakteriseren. Uh, daar hebben we ook deskundigen uh, naar gevraagd, want die gaan we dan altijd meteen uh, gaan we die oproepen. En die zeggen dan lyrisch. Uh, dat, dat is een woord wat eindeloos bij jou valt, lyrisch. Ja. Kun je daarin vinden? Uh, nou, ik denk het wel. Ik heb dus natuurlijk... niet hoekig slaand uh, Ja, ik denk dat het alleen. een combinatie is. Uh, die kant zit er natuurlijk bij iedereen, bij iedereen wel op. Je hebt... Uh, uh, natuurlijk, uh, uh, ja, ik, bedoel, ik maak ook wel eens hoekige muziek. En, uh, maar ik merk wel dat mijn stukken die ik schrijf... en over het algemeen, uh, ze, zijn, ze hebben vaak wel echt een melodie. En... Uh, ja ik weet het eigenlijk niet dat zijn ook de woorden van iemand anders <laughs> ja, ja zelf denk je daar eigenlijk helemaal niet zo over na nee ik probeer gewoon mijn muziek wat ik al zei een ingangspunt voor de ja. muziek en ik vertrouw op de medemuzici ja, waar ik inmiddels mee speel ja. ja dat daar ook want als je alles vast gaat leggen ontneem je ook uh, uh, misschien het allermooiste wat je ooit op dit stuk had kunnen doen bijvoorbeeld de mola of zo ja wat dan niet gebeurt, omdat ik had gezegd, maar je moet dat doen. Ja. En, uh, dan op drie een minuten mag je wat, je mond laten. Ja, of bij het ja. oefenen, dat je een foutje speelt, dat eigenlijk mooier is dan het, wat je zelf had bedacht. Dat heb je natuurlijk ook wel eens ja. en dat soort dingen. Die jubelkritiek in de Volkskrant, daarin staat dat wrijving jullie kracht is. Dus geen routine, routine vooral niet, maar wrijving. Waarin zit dan bijvoorbeeld als je deze drie zo, als, als ik jullie zo bij elkaar zie? Als... Nou, ik. ik... Wrijving. Ja, nou ja, we komen natuurlijk, we hebben allerlei onze eigen achtergrond, hè, waar we vandaan komen. Uh, Jij komt uit Roosendaal, of ja, bedoel precies, je dat? Rosendaal. <laughs> nee, maar. Uh, Muzikaal vandaan ja, komt. Ik voel het zelf toch. Um, als ik vertaal wat, wat. Ik weet niet of dat zijn bedoeling is, maar voor mij betekent het misschien dat we echt de grens opzoeken... Dat we het niet makkelijk maken, maar gewoon echt tot het naadje proberen te gaan in de muziek, in de intensiteit. En uh, dan is soms uh, bijvoorbeeld echt een klap op de piano of, uh, of een kreet, een oerkreet als het ware, is veel belangrijker dan uh, of die noot dan mooi gespeeld uh -huh. wordt. Of zo. Het is, uh, dus dat eigenlijk de intensiteit nog veel belangrijker gaat worden dan uh, de noten of wat je hoort. Je zoekt waar, dan muzikaal je eigen grenzen op, maar probeer die ander ook een beetje richting de grens te duwen? Of hoort dat er niet? Of is dat nee. dan gewelddadig eigenlijk? Nou, wat ik ik, nou niet gewelddadig. En, uh, maar met dit bandje denk ik dat we elkaar zo mooi... Uh, kijk, wij kunnen allemaal dingen niet. Dat is heel normaal. Uh, maar wat dit bandje echt goed kan... in vergelijking tot andere bandjes die waar ik in gezeten heb... is dat we elkaar gewoon allemaal totaal waarderen... Op, uh, en een gezamenlijke plek vinden... Uh, die, die wij, en gelukkig ook andere mensen... hartstikke mooi vinden en... en, en creatieve plek. Uh, dus juist dat we eigenlijk de, de kracht van elkaar gebruiken en daarop focussen in plaats van te zoeken uh, of te proberen te duwen. Ik heb ook wel eens een stuk, dat uh, laatst een van onze nieuwe stukjes, staat nog nieuw op de cd, had ik een groefje zo bedacht en dan neem ik dan mee naar repetitie en ernst, die verandert hem eigenlijk gelijk. Maar in een andere heel mooi groefje. nou ja, dan is die er toch gewoon voor deze groep. Ja, weet je, van... ja daar, sta, daar zit helemaal geen spanning op. Nee. Maar nou begrijp ik wel dat jullie ongeveer 30, 30 keer per dag bellen ja, ja, het is wel als muzikant, je moet er wel iets voor doen tegenwoordig. Jeetje Mina wat Is dat nog leuk? Ja, nou ik vind het eigenlijk wel leuk ook om toch zorg dan? te dragen. Ja? Op de manier ja? hoe, hoe je wil dat je jezelf uh, ook presenteert. Dus niet alleen de muziek. Maar stel je voor dat we ontzettend. Dat, ja, het is ook best wel een fragiel ding hè, wat we doen. Althans, zo vaak dat zelf. Ja. Uh, het, je opent toch uh, een stukje van je hart voor, uh, voor elkaar. En uh, nou, stel, dat is eigenlijk dus een mooi gegeven... dat je dan volgens een management uh, die je echt als een hark bottenhark uh, gaat met... Ja, dat is het beetje, met oplagecijfers uh, ja, en, en uh, Ja, of tegen mensen zoals wij eigenlijk onszelf niet zouden willen presenteren. Mm -hmm. en, en dus dat dertig keer uh, bellen met Ernst op een dag... Of, of Ernst jou bellen. Misschien denk ik op de een of andere manier dat Ernst jou belt de hele tijd. Nee, allebei. Oh nee, jullie ja. bellen allebei heen en weer. <laughs> maar dat, dat, dat, is, dat is eigenlijk onderdeel van het verzorgingspakket. Ja, nou dat... Kijk, uh, we zijn misschien wat... Uh, voor, in de muziek ervaar ik ons heel erg als uh, vrije geesten, als ik wou. Maar, maar daarbuiten persoonlijk ben ik dan misschien weer best een controlfiek. Want omdat het juist zo'n kostbaar dingetje is, wil ik ook echt dat het op, op de manier waar ik achter sta en waar de rest ook achter sta, naar buiten treedt. En uh, dat, heel, dat dat in elk geval een zorgvuldige aandacht krijgt. Heel, heel perfectionistisch ja. in die zin. Nou ja, ja ik zou het perfectionistisch... Ja, eigenlijk gewoon eigenlijk bijna normaal. Ik Jij vindt zeggen. dat gewoon ja. normaal. Ja, als iets, als iets echt aan je hart ligt, dan is het gewoon normaal dat ja. je dat doet. Want... En de, dat is grappig dat je dat zegt, want een Duitse recensent had het bij jullie muziek over een Soundtrack voor die Zelen. Ah. vond ik ook heel mooi, omdat het echt van die muziek is waar als je je aan overgeeft, dan raakt het ook echt diep. Is ja, het... nou, maar dat is met, je moet natuurlijk wel willen als luisteraar, hè? vanzelfsprekend. Precies, maar dan ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja, dat ja. Het echt, en, en dat is natuurlijk ook een soort ervaring waar jullie naar op zoek gaan. Ik heb begrepen dat er concerten zijn waar mensen... Als uh, Mola uh, vanuit uh, vanaf ja, de trap uh, ja. uh, aankomt uh, en, en, en, en die scheur openzet, dat, dat, dat mensen in tranen zijn. Ja, ja dat, echt, uh, dat hele stoere mannen na afloop met traande ogen naar ons toe komen. Ja, het, het is heel, heel, uh, heel fijn. Maar ik moet ook zeggen, ook met mezelf uh, doet het ook wat. Bedoel, we zitten natuurlijk hier niet in een conceptmatige omgeving, hè, een studio uh, ja. hier. Maar ja, dan zijn we twee seconden aan het spelen. En met dit bandje, ik zit er gewoon gelijk in. En dat, dat is toch. Dat heb je niet met alle bandjes. We zullen het ook niet elk concert hebben. Maar ik vind het wel een beetje, het begint op te vallen. Het begint op te vallen ja. dat er iets aan de hand is ja. te zien, Ga maar spelen gewoon. Ja, ga spelen? Ja, hartstikke goed. Uh, we gaan naar een stuk luisteren dat is uh, geschreven door Ernst Reiziger, de cellist van, uh, van dit bandje. We gaan gewoon de hele avond bandjes zeggen, <lacht> dat vind ik leuk. Drie jongens in een bandje zijn dit. En uh, Fraanje, Reiziger en Silla. En dit is een stuk, ik weet niet ernst voor wie je het geschreven hebt... het heette Elena namelijk... Ik had het geschreven voor een uh, film van Martijn Maria Smits uh, Wat en fijn dat die ging over vrouwenhandel. Oké. Okay. En, en de hoofdpersoon heet Elena in die film. Ja. Het, is een, uh, het is weer een heel mooi stuk en we gaan nu luisteren. Nou. I'm gonna be a big guy among the sacks of the people. I'm to be a big guy. I'm going to a Een Theïst, een vegetariër en een moeselman. Dan hebben we ze alle drie te pakken. Ernst, kom jij ook even aan tafel? Durf je dat aan? Ernst Rijsger komt ook aan tafel, cellist, Harmen Fraanje, Frey, eh, pianist. En uh, Mola Silla, die, uh, die zong, dat was dat mooie diepe, diepe geluid wat we hoorden. En dit was een compositie die Ernst Rijsger heeft geschreven, Elena. Er komt een uh, mail binnen van een luisteraar voor jou, Harmen, en die schrijft... Hé hey Harmen, echt volgen doe ik je niet, maar gelukkig hoorde ik je al eerder via Radio 6... met een mix van Afrikaans en Jazz, nu dus eindelijk in Kunst of Radio... dat je goed en origineel bent, wist ik al, rond het jaar 2000. Zo nu en dan in het Tilburgse conservatorium heb ik je bezig gehoord. Want ik was daar toen conciërge. Kijk aan. De conciërge van het conservatorium in Tilburg <laughs> nou, wat leuk. schrijft ons. Een leuke tijd. Je was niet alleen een hele goede muzikant, maar ook een aardige vent waarmee het leuk praten was. Prachtig om te horen dat je sindsdien zo succesvol bent geworden of beter bent gebleven. Oh, Weet je nog heen. hoe die heet? Richard. Ah, ik denk wel dat ik weet wie het is, ja. ja, ja precies. Dus heb je je veel natuurlijk Op zo'n school hebben ze natuurlijk hartstikke veel uh, conciërs, maar volgens mij weet ik het, ja. Hoe ja. belangrijk is zo'n periode aan het consultorium eigenlijk? Uh, nou, in ik jouw denk ik stiekem uh, wel erg belangrijk. Uh, kijk, uiteindelijk moet je het zelf doen, op welke school dan ook. Ik geef zelf ook les op, uh, op het consultorium hier in Amsterdam. En uh, die leerlingen die moeten het eigenlijk gewoon totaal zelf doen. En je, en, en je kan ze gewoon... Uh, Helpen indien. Uh... Ja, nou, ik zie die taak wel als, als meer als coach dan als uh, gewoon uh, het aanleveren van uh, uh, wat er geleerd moet worden. Uh, maar zo'n school is natuurlijk wel een ontmoetingsplek met andere muzici. En dat is. Voor, voor mij echt uh, de muzici die, als het goed is... en dat is ook niet altijd zo... allemaal uh, ontzettend gedreven zijn om uh, totaal te gaan voor je muziek. En, uh, Iets wat jij, heb je net verteld, normaal vindt. Ja, of steeds normaler ben gaan vinden. Kijk, dan moet iedereen uh, heeft zijn pad natuurlijk. En, uh, maar uh, met name dat... Die ontmoetingsplek en aftasten. Soms werkt een, een ontmoeting fantastisch, soms nog niet. Uh, soms heb je uh, één kleine opmerking van je leraar... Ja. waardoor er een wereld op ga, open gaat. Dus nou, dat is de plek daarvoor. Ja. De, ik denk dat jullie heel blij mogen zijn, want volgens mij zijn de files. En dan luisteren mensen altijd heel, ah, heel veel naar de video. Ja, in ieder geval een file op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Delft nog drie kilometer. En de A22 vanuit Velzen naar Beverwijk... is tussen knooppunt Velzen en knooppunt Beverwijk afgesloten. Dat heeft te maken met een spoedreparatie in de Velzen-tunnel. dan staan er files op de A208 vanuit Haarlem naar Velzen... voor de aansluiting met de A22 vier kilometer. En op de N202 vanuit Amsterdam naar IJmuiden... Voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen. Dit is het radioprogramma Kunststof op Radio 1. Harmen Fraanje, pianist, Ernst Reiziger, cellist en vocalist en percussionist Mola Silla. Die zijn hier aanwezig en die spelen ongelooflijk veel mooie muziek live. Dat is van Down Deep, van de, van de cd die ze net uitgebracht hebben als trio's. Een, een vrij nieuwe cd is enorm bejubeld in de muziekpers. Vijf sterren bij de Volkshand gekregen. Dat hebben we eigenlijk helemaal niet nodig, al dit soort aanbevelingen. We kunnen zelf ook wel luisteren en dan horen gewoon dat het goed is. Het is gewoon mooi, het is hallucinerende muziek. Het is muziek waar, ja, waar je je heel graag aan overgeeft. En, en die uh, muziek die ook heel diep raakt. Uh, u kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunstof.nl of twitteren, hashtag radiokunststof. Kom maar op met uw commentaar, uw vragen, uw opmerkingen. Misschien vindt u het wel helemaal niet mooi. Dat mag u ook gewoon zeggen, daar zijn we helemaal niet lullig in. Uh, maar ik, ik verwacht dat gewoon niet. Oh, je kunt nooit iedereen te vriend houden. De nee, verte. nee, nee, dat hoeft ook niet. Dat <laughs> hoeft ook, dat moet je wel niet willen, denk ik. Uh, ernst. Wat vind jij in die samenwerking met deze, met deze jongens? Jij bent natuurlijk een oude rot in het vak. Ik weet niet of je dit graag hoort, maar het is gewoon zo. Ja, hartelijk bedankt. <lacht> ja. En het reizige, de eminence griezen Opeens, van het. De... Ja, ja, precies. Ja, oude rot. <lacht> ja, dat woord rot is Stekker. ook zo rot. Nou, ja. Nee, maar goed, je bent een hele ervaren stylist. En, en, en ah, ja, ja ik, heb, ik heb dat nooit zo... Ge... Ik, ben, ik ben eigenlijk meer een autodidact. Dus ik, ik vind nooit dat ik ervaren ben. En ik zit altijd weer te popelen om weer zelf te kunnen, om, om weer te kunnen proberen of of er nog, of het nog gaat, of of het überhaupt gaat. Of dat is niet, dat heeft niks met de leeftijd te maken. Um, dit is een levenshouding die je nu uitdraagt eigenlijk. Ja, het is en en inmiddels is het een soort verslaving geworden: uh, uh, studeren en oefenen en dingen bedenken. En dat dat is, het wordt steeds erger. Is dat een ja. prikkel om om de lat steeds hoger te leggen of om de grens op te zoeken of wat is dat in je? Maar ik weet geen eens of ik met latten en grenzen bezig ben. Uh, maar wel uh, een soort consequentie. En die, die manier van concentreren via een oneindig stuk veel spelgoed... als dat instrument wat ik heb, wat natuurlijk het mooiste instrument van de wereld is. Een cello. <lacht> uh, luisteraars. Uh, dat dat is, uh, is steeds verslavender gebleven. En, en het bleek ook st steeds meer de goede keus te zijn geweest voor mij. Ja, en als, dan... en als ik dan, even om terug te komen op je vraag... Uh, uh, Mola heb ik ontmoet en, en, en heb ik gehoord toen hij hier net in Nederland was... en was uh, diep onder de indruk, maar meer als muziekverzamelaar... Uh, als luisteraar van allerlei muziekvormen over de hele wereld... wat ik altijd gedaan heb. Ik heb een hele brede belangstelling. En Mola was dus opeens heel dichtbij. Maar uiteindelijk heb ik nooit gedacht dat ik met hem zou spelen. Want ik zou dat geforceerde situatie vinden. En, en hij kon het heel erg goed zonder mij. Uh -huh. en, en uiteindelijk is er een project met een trommonist, uh, Ray Anderson, gekomen. Die vroeg van, weet jij nog een paar mensen voor een project... Uh, voor, uh, voor de VPRO, mag ik dat zeggen? Ja, natuurlijk, uh, we zijn uh, allemaal vrienden. Uh, um, en, en toen heb ik gezegd, nou, dan moet je Mola nemen. die en die en die en die. En zo hebben we elkaar ontmoet. En op een gegeven moment heeft Mola mij gevraagd om duo met hem te spelen. En dat, nou ja, dat was een hele eer. Als, en, toen, en, en ook nog eens een keer heel erg leuk muzikaal. En zo zijn wij aan het spelen geraakt. En dan heb, toen heb ik hem weer kunnen durven vragen om mee te doen... aan een project voor filmmuziek, voor een film van Werner Herzog. Waar, en... waar je veel muziek voor geschreven hebt, hè? Ja, ja, en, en vervolgens uh, uh, heeft, uh, hebben we een trio gehad met een hele fijne percussionist uit Senegal, Srinke, waar Mola uh, die, die Mola weer aan mij geïntroduceerd heeft. En toen uh, uh, op een gegeven moment ontstond er, kwam er die, die pianist waar ik al, zelf wel eens mee gespeeld heb, die Harmen Fraanje, en die vroeg Mola en mij, die had dat heel specifiek in zijn hoofd. Dat moest. Wij moesten met z'n drieën spelen. Dus Molen en ik, uh, in conclave en Zwarte Rook, Witte Rook... en uh, <laughs> zesduizend journalisten erop af. En, uh, dat, en, plein, uh, ja, dat plein, hè? Dat plein afgehuurd, natuurlijk. Ja, wij waren ja. alleen niet tegen het homohuwelijk. Maar dat is dan, daar, daar waren we het dan in ieder geval over eens. Maar of we nou met Harmen Vrij in zee moesten gaan, was even... Even een issue. En toen hebben we gezegd, van, ja, nou ja, laten we dat proberen. En toen hebben wij de eerste keer samengespeeld. En het leuke daarvan is dat wij, wij konden niet repeteren. Ik zat in een file en Mola die kwam met uit Chicago, Chicago met een met vertraagde vlucht. En die zat echt, ik kon nog opstellen. En Mola die moest echt meteen beginnen te spelen. Dus en, en daar staan twee stukjes van op YouTube, van die, dat eerste concert... Daarom heb ik ze uh, waarschijnlijk ook gehoord. Heel vrij, ik denk ik. Ja. En dat maakte niet die indruk. Ja. Ik bedoel, het viel allemaal gewoon prachtig op zijn plek. Ja, ja, het was Eng. Eng. Ja, op zijn plek. En, want, want is het zo dat je. Nou ja, het woord eng is misschien dan wel heel eng. Maar dat, dat jullie iets bij elkaar vinden. Want jij refereerde het ook aan. Wat, wij hebben echt iets anders dan, dan al die andere bandjes waar ik oh, in zit. Zou, ah, oh, precies. dat zou... precies. Maar we vinden elkaar gewoon op een prachtige plek. En het gaat eenvoudig en, en we doen het gewoon elke keer. Uh, ja, dat is eigenlijk al genoeg. Ja. ja, en ervaar jij dat ook zo ernstig? Valt alles op zijn plek? Ja, ik durf, van, ik mag van alles doen. Ik heb niet het gevoel dat ik beperkt ben... of dat er een verborgen dogma onderschuilt. Um, we mogen alles inzetten wat we kunnen. En, en, en, en nou, dat doen we ook eigenlijk. Dus het, het is ook niet zozeer dat, dat, uh, dat, dat uh, de muziek op een gegeven moment... Melodisch is, of, of, of wat voor regeltjes te bedenken zijn, hmm. die, die zijn er niet. Maar op een of andere manier vinden we elkaar. En, uh, we vinden ja. elka en ja, je kan ook zeggen: we vinden elkaar leuk. Ik bedoel, ja. en, het, en, en, en dat is al een tijdje aan de hand. Het is, uh, en en ja, wanneer de pleuris uitbreekt, dat moeten we nog maar zien dan. Ja. Ja, maar de, dit bentje gaat voor mij eigenlijk nog niet eens over de, wat we horen. Het gaat gewoon over de, de vibe die je voelt als we aan het spelen zijn. Wat en jullie zijn, dus eigenlijk. Ja, nou, hoe is, wat, dat wat je voelt, dat, dat, en dat ervaren wij dan onderling. Maar gelukkig uh, krijgen we dus inderdaad, zoals je al zei, uh, mooie reacties terug. Ja, maar dat is natuurlijk omdat ja. die vibe er is. Want anders dan krijg je nooit... Dan, nou. dan is één en één en één is... We doen er allemaal wel wat voor. Ik bedoel, uh, en, maar de bedoeling is dat je dat dan niet hoort. Maar, nee. tot... <laughs> maar, maar we studeren allemaal heel veel. En, en, en, uh, en we zijn als uh, Harman en ik als uh, twee miepen met een webshop begonnen. Ik bedoel, allemaal dat soort... Uh, waar we die platen, die cd, en die, het is ook een LP, aanprijzen. En uh, natuurlijk en bedoelt, is hier overal te kopen. Uh, ja, vanilje. Ja, oh. maar hij is, oh ja hij is overal, Het is allemaal overal te koop. Maar wij hebben natuurlijk uh, de hier de exemplaren. Nou, dat soort. Maar we hebben dus een echte een website en uh, en uh, dat, ah, je soort bent dat al Ik had... een goede mooie. Ja, ik heb het nog nooit. Ja, maar ik heb ja, je nog je nooit ik heb, ik maar heb nog nog iets ook. gedaan. Ik nee. heb 160 CDs gemaakt. En maar je dat zo. Ik, had ik heb een nog nooit een inauguratie van een CD. Uh, ges, uh, uh, gevierd bijvoorbeeld. Dat hebben we voor het eerst. Voor mij was dat in het Wimhuis voor het allereerst. Dat, ja, ik vind altijd dat dat een eigen leven moet leiden. En, en dat vind ik eigenlijk nog steeds. Maar, maar uh, uh, nu hebben we gedacht: nou, hier gaan we eens een beetje voor zorgen. Ja. Het is dus zo ontzettend maar koopmannerig, is het niet. Het is ook eigenlijk nog redelijk, redelijk bezield op dit moment. Het is uiteindelijk maar een klein uh, hoeveelheid mensen... die er uiteindelijk op ingaan. Wij maken uiteindelijk nog steeds geen muziek voor miljoenen. En, uh, vermoed ik. Uh -huh. nee. Herman? Nou ja, het is natuurlijk ook uh, waar, waar ik het eerder over had. Van dat, ja, je, wil, je wilt op jouw manier presenteren, dus je blijft... Ja. En in deze tijd is het gewoon, heb ik het idee... Ik zie het al misschien ernstig, uh, natuurlijk waarschijnlijk nog veel meer. Maar ik merk al dat je veel, veel meer aan publiciteit moet gaan doen zelf. Mm -hmm. En Het is niet alleen maar mooie muziek maken en een mooi bandje oprichten. Daar, daar red je het tegenwoordig echt niet meer mee. Dus je moet er echt, uh, ja, je moet gewoon hard werken, maar het is een hartstikke leuk werk. En het dus. moet dan ook niet te schreeuwerig zijn, die publiciteit. Wij willen dan van ook nog manier. een beetje onze ja. manier. En het moet er gewoon het lettertypetje het moet er allemaal goed uitzien. <laughs> jullie zijn ja. echt lekker bezig gewoon, joh. Ja, het is echt vreselijk. Ja. Nou, even kijken, luisteraar schrijft ja. muziek op de hartslag. Puur. Ah, nou, mooi. Dacht even Dienand Woest van Woestof van Keen te horen. Zelfde stem, maar zonder een Haags jasje. Dat had ik nou niet bedacht. Ik ook niet. Maar ik vind Dit is het knap heilig. van uh, Helen. <laughs> Helen schrijft ons dat. En uh, bedankt voor de mail, Helen. U kunt nog blijven uh, sturen radiokunsthof.nl, het gastenboek. We gaan luisteren naar uh, nog een uh, live compositie van het trio. Fraanje, uh, Reiziger en Silla. Dat is de goede volgorde ook. Um, uh, nou, het is eigenlijk is het Reiziger, zwaar, reiziger ja. Fraanje, Silla. Is daar, waarom is dat eigenlijk? Hebben we hebben al uiteindelijk zo'n en uh, uh, ik Reiziger wilde vooraan staan, hè? Van Huub van Wimhuis. Klinkt. Één oh, wat het best klinkt. Hij klinkt ook het beste. Ja, het en het loopt lekker door enzovoort. Ze gaan een stuk doen en dat is uh, Her Eyes. En dat is dus van haar, mevrouw. Ja. Heb jij gecomponeerd? Ja. Oké. Okay. Ga je gang. Het is te vinden op die prachtige CD. Deep Down. een compositie van Harmen Fraanje die ook de vleugel bespeelde die hier te gast is vandaag in Kunst of Radio. Het trio Reizige Fraanje en Silla hoorde u en dat trio is heel veel te zien de komende tijd in het land. Bijvoorbeeld op 16 maart in Groot Schermer, maar ook op de nacht van de poëzie in Utrecht op 23 maart in Boedapest, Hongarije. Zakt hij er ook maar gewoon bij? Oh nee, dat is een andere concert. Nacht van de poëzie, paradox in Tilburg. Nou. Raza ja, ja. niet te vergeten. Uh, Utrecht is dat uh, dat is uh, bij de Gaudiamus uh, muziekweek op 21 maart. Nou kort, om heel veel te zien in het land, ook in het buitenland zie ik. Want ik heb sowieso gezien dat jij echt werkelijk de hele tijd op reis bent, volgens mij. Het was de laatste tijd, tot, uh, was het uh, behoorlijk van hot naar her. Je bent overal geweest, dus hè? Nou, overal. Maar... Maar heel, op heel veel plekken. <laughs> nee, het was dan. wel even druk met een Noorse band waar ik in speel. Ja, ja. Want dat is een, weer een ander gezelschap waar je ja. ook mee, uh, mee bezig bent. Ja. Uh, laten, we, laten we even een klein beetje uh, licht je doopzeel lichten. Um, waar, waar is dat begonnen? Ben je jij, ben jij een, een zoon uit een rijke muzikale familie? Of, uh... Uh, nou, ik denk wel degelijk dat ze muzikaal uh, zijn. Uh, maar de, ze spelen uh, niet beroepsmatig of uh, zelfs eigenlijk niet... op. Uh, uh, ze niet wordt niet zoveel uh, Gespeeld. Mijn vader speelt wel uh, wat gitaar, mijn moeder piano. Maar ze kunnen vooral als, uh, heel mooi zingen en uh, ze hebben wel een mel melodisch geheugen ook, uh -huh. een muzikaal geheugen. Dus als ik vroeger uh, zelf hè, de, de begin uh, Bach-stukjes aan het oefenen was, uh, omdat ik die uh, op moest oefenen en ook omdat ik het hartstikke mooi toen al uh, muziek vond overigens, uh, dan was ik klaar en dan ging mijn, zu mijn zusje gewoon op gehoor, ging ze een beetje zoeken en op een gegeven moment klonk er hetzelfde. De naam Bach is gevallen. Ja. Het zal ook eens niet. Ja. Vorige week zat ik hier met, met, met de sopraan Klaartje van Veldhoven. Ja. En toen vroeg ik haar... Uh, uh, is het zo de stelling... Eerst Bach, dan heel lang niks. En dan de rest van de muziek? Ja, nou dan begint het bij mij. Uh, Wel Bach voor mij uh, toch uh, ongelooflijk uh, dichtbij uh, uh, het ding komt, zeg ja, maar. richting uh, uh, Dan zou is. ik toch eerder Pigmee muziek die er uh, al uh, gespeeld werd en nog steeds op een. Uh, ja, ik, dat is mijn grootste liefde eigenlijk. Pigmee muziek. Wacht even. En die nu muziek, ga ik even ja, die stoppen. was er al voordat er ooit Egyptenaren waren. En die Hoe wordt klinkt py Pygmee-muziek? Uh, ja, heel veel lagen. Veel, er wordt veel gezongen. Uh, met, met heel veel lagen door elkaar, met, met per, per kusje. Maar het is gewoon één groot feest. Iedereen doet mee. Het is ook veel meer een onderdeel van het dagelijks leven. Uh, ze hebben muziek voor uh, bij het jagen. Muziek als ze terugkomen van het jagen, bij het honing zoeken. Ze spelen met water. Ze spelen, uh, ja, er zitten ook uh, echt wezenlijke elementen... dat je echt afvraagt, deden nou eerst die vogels dit? Of eerst de pygmeeën? Uh, het maar... is heel, heel erg dicht bij de oer. En ja. eigenlijk, dat is mijn pad ook... Wat, uh, wat ik er straks toen Ernst ook zei. van uh, Wat is nou het ding dat het steeds verslavender wordt. Maar volgens mij is het ook persoonlijk. Een, dat je steeds meer bij de kern van wie je bent uh, komt. Of probeert te komen. En dat, dan, dat kan via muziek. Uh, uh, ja kun je daar in geval ook een hoop uh, van leren. Als en, en mag ik dan de intieme vraag stellen. Of je al een beetje zo ver afgepeild bent. Dat je weet wat die kern is. Uh, Uiteindelijk nee, wel. nou lachen. ja gelachen. Het draait zich Maar vraag. ik wil gewoon in het in, in, in in nu, als het ware. Hè. Dus altijd proberen de intensiteit. Zo'n soort het is hier, boeddhistische het is, opvatting. Is ja, het. er is natuurlijk zoveel, zoveel ruis en zoveel stoor... en zoveel ellende eigenlijk ook in de wereld. Maar het is ook hoe je hem wil zien. Natuurlijk, er is sowieso ellende, hoe je er ook naar kijkt. Het is ellende, maar er is ook gewoon ellende wat eigenlijk geen ellende is. En die gewoon, als je hem anders bekijkt, uh, prachtig is. En dat brengt me misschien wel echt op het tafeltje. Een tegeltje. Ja, maar dat mag je nog niet zeggen. Oh, nou dan. Nee, eh, dan gaan wij nog Zes minuten moet jij dat gewoon voor, ja. Maar dat zal vast iets zijn met in het moment leven en dergelijke. Maar ben jij nou alleen maar in de muziek in het moment? Ja, nou dat is wel het ding hoor. Al, althans, volgens mijn vriendin uh, moet ik zeggen, kan ik dat ontzettend goed in de muziek. Maar daarbuiten uh, moet ik nog een hoop uh, leren. Oh, dan ben je eigenlijk alleen maar met de, met de telefoon aan je oren uh, nou, en de agenda in is het ook niet. Maar het is natuurlijk wel de switch. Ik heb tweeling thuis. En, uh, een jonge tweeling hè, van ja, twee jongetjes. Het, het is, ja, het is... Uh, maar die is natuurlijk, het gaat gewoon over mij. Dat, dat zou moeten lukken natuurlijk ergens, om gewoon echt altijd erin kunnen, te kunnen zijn wat je ook doet. Hè. Dus als je gaat. Uh, maar er is nog uh, te veel ruis op de, op de zender. En, drie minuten geleden sprak jij over Pygmee-muziek, alsof wij allemaal maar moesten weten wat dat was. Ja. En alsof ik gewoon dagelijks Pygmee-muziek op ja. mijn, uh, in mijn, mijn CD-player uh, heb zitten. Ja. Wat, sorry, maar hoe is dat op je pad gekomen? Nou, eigenlijk via een Franse band waar ik in speel. Uh, met Brice Soniano, bassist. Hij woont nu in Denemarken, maar Fransman. En uh, Thomas Gouban, een Franse drummer. Die uh, eigenlijk. Uh, zij zijn zo, uh, al zo lang pigmee uh, verslaafd, zou ik bijna zeggen. Pygmeen dat ze ook juchleren. echt. Uh, Brice een jaar, bijna een jaar bij een stam heeft gewoond. Eh. Uh, en uh, Thomas is ook mee geweest. Thomas speelt nu alleen maar op... Hij uh, is een drummer, maar hij speelt alleen op stenen. En uh, voor een concert ben je hem even vijf minuten zoeken... want dan is hij zijn blaadjes aan het zoeken buiten... waar hij mee gaat, uh, gaat spelen oh, met, ja. met hele takken. Maar uh, het is ongelooflijk mooi... En, uh, maar hebben zij dan, in dat bezoek bij de pygmeeën hebben zij opnamen gemaakt van, uh, van, van de muziek die de pygmeeën maken? Ja, ook. Oh, nee, maar Ik weet niet of Pygmee zelf cd's uitbrengen. Maar... Nee, er zijn natuurlijk wel uh, UNESCO en andere organisaties... mensen die daar gewoon naartoe gegaan zijn. Um, maar wat, wat Thomas heel mooi gedaan heeft, die, uh, die is uh, Thomas Gouban... die is echt op een heel ver, je hoort alleen maar insecten. En, op, uh, en, en is steeds dichter in het oerhoud naar het feest gegaan. Yeah. Want het is daar, je bent geen muzikant, hè? ze doen het gewoon allemaal. Weet je. Je bent, je, dat, yeah. Yeah. Je, als ik daarin ga en ik zeg, je bent muzikant, kijk ze me waarschijnlijk heel raar aan. Ja. ja, ze zijn het allemaal, ja. ja, ja. En, uh, uh, maar die is steeds dichterbij naar het dorp gegaan. Steeds heftiger wordt het feest met gezang van, van, van jong tot oud. Tot, uh, het zegt, uh, wat mij met, met name interesseert in die muziek, uh, los van dat het ook uh, ritmisch Absurd uh, interessant is. En ook uh, qua gelaagde melodie en polyfonie. Ik uh, geloof dat. Uh, Ligeti, zo heet hij toch? Ja. Ik, ik weet niet of Ligeti of Ligeti is. Ja. Maar. die heeft volgens mij ook echt jaren. Pygmé-muziek uh, bestudeerd. Dus um, best, uh, best, het is ook muziek. Inhoudelijk is het uh, heel interessant en, uh, en rijk zou ik het willen noemen. Maar vooral de intensiteit. en de joy waarmee iedereen. Uh, daar staat te zingen. is iets waar wij. Uh, ja we zeggen van, van een ongelooflijk niveau als je dat hoort. Zoveel plezier en zoveel uh, kracht. En dat kracht. komt dan eigenlijk het dichtst bij... bij wat jij noemt het in het moment uh, Ik denk spelen, het wel, leven Eigenlijk en als een kindje voort. spelen en dingen voor het eerst ontdekken. Daar ook van zingen een stukje. Iemand gaat een nummer een dietje verzinnen een paar doen mee. Nou, soms lukt die niet. Dan gaan ze gewoon weer een andere doen. En, uh, maar als iedereen dat als... Onvoorwaardelijk accepteert en niet moeilijk over dit ontstaat, dan ontstaat er dus geen frictie of geen uh, nee. Maar eigenlijk ben je dan uh, op zoek naar, naar een geluid of naar een mens of naar een jongen die in jou zit die je vroeger was, die op zijn rug in het gras lag met een sprietje in de mond en gewoon ja, nou, naar ik, de ik zie het opkeken. al bij mijn kindjes zo van hoe zij uh, natuurlijk dingen ontdekken dat je echt staat: wauw, te gek dat ze dat zo uh... weet. Je het moment ook nog dat je dat je het kwijt was. Uh, Want je raakt het ook altijd een beetje gebleven. kwijt. Ik, ja, ik Ho? ben het niet echt kwijt geraakt. En zegt dat hij het altijd is. En aan tafel als je iets is wil zeggen is het Ja, Jij ligt nog steeds op je rug in het gras, zeg maar. Van. Nou ja, soms wat meer dan uh, andere tijden, maar, maar met name... Uh, in de muziek vooral. Precies, dat wil ik zeggen. In het leven heb ik nog wel uh, een traject, maar... Uh, <laughs> wil je daarover praten. <laughs> nou, misschien straks. Maar 40 euro per uur, weet je wel. Dat oh, ja, kan je uh, Anders tegen mij vertellen, <laughs> Ik ben daar heel makkelijk in. <laughs> in het leven heb je een traject, dus het leven is gewoon lastiger dan de muziek. Nou, nee, kijk maar... Uh, nou ja, misschien wel eigenlijk. Ja, dat eh, kant van, uh, Ja, Eigenlijk wellicht, ik denk het wel. Dan heb je ook met, want natuurlijk hebben wij ook met elkaar te maken, maar uh, nee, uh, het, het spelen gaat zo vanzelf. Met, met, met als je echt fine tune met z'n ja. allen en dan is het hele ding: van dan heeft één foutje is helemaal niet zo erg, dat heeft niet zo'n consequentie. En in een leven kan een foutje natuurlijk wat wat langer uh, energie uh, kosten om. Uh, een en ander weer op de rails te, te krijgen. Ja, ja, ja, we hebben gelukkig ja. nog maar twee minuten. Ja, ik kan het niet langer door. Uh, Save by the bell heet dit. Je hebt de solo-cd opgenomen in oktober 2012. In Oslo getiteld Out of the Wilderness The Sungbirds. Sang. Ja. Is dit nou ander ik, denk, nou, ik denk dat ik hem uh, zo ga noemen. Hij is nog niet uit. En, uh, ik heb eigenlijk... Uh, volgens mij was het oktober, zei je? Ja, nou, oktober. Ik heb eigenlijk nog niet echt heel veel tijd maar gehad. Maar het om, is bijzonder dat het solo is. Dat wou ik even zeggen. Ja. Ja, nou, ik vond het heel... Het, dat is uh, zo kaal voor jou, zo naakt op ja, een bepaalde manier. maar ook zo uh, een, anderzijds weer makkelijk. Ergens ook natuurlijk. Ja. En uh, vervolgens dan weer moeilijk. Ja. Omdat je dan weer realiseert dat het eigenlijk makkelijk maar het is. Wat komt er op die tegel van je? Vertel Nou, eens. Ik, ik vond het, het is een spreuken, je noemde hem al. En ik zit te denken om die, uh, die cd zo te gaan uh, noemen. Out of the Wilderness, the songbirds Sang. Ik heb het in een boek van Ben Okri zien staan als motto. Hè, daarvoor ja. En uh, ja, je raakt hem al eerder... Van, we spraken er eerder over dat... Voor mij betekent het ook van... Uh, je, moet het hoor, je moet het zelf horen. Als je, als je de schoonheid wil horen, dan is hij daar. Well, in the wilderness, you know? Out of the wilderness, the songbird. De, je, volgens mij is schoonheid overal. Je moet hem alleen uh, uh, willen zien of opzoeken. Of, of uh, oproepen zelf, bijvoorbeeld. Uh, hè? Mag ik jullie vragen om de laatste minuut gewoon met... Zullen we spelen? Ja, doe maar. Ah, kom kom op, man. We gaan eruit. Twee dingen komen zometeen naar achter uur hier op Radio 1. Wij gaan gewoon lekker met de jongens eruit. Trio Reiziger, Franje en Sila. Vraag je dit was aflevering 2600. Wij zijn er maandag weer. Ik wens je alvast een prettig weekend. En toch al. op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie Divisie NEC Herenveen. Portago er binnen gekompt. PSV RKC. En dan is het dan 15 is En daar is de 1-0. VV Herakles. Maakt misschien al 3-0. Oh, die heeft heel veel tijd nodig met zijn linker. En om kwart voor 9 ADO Vitesse. En het toppend is daar bij de tweede paal. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Even over uw gebitsprothese. U denkt dat u hem goed schoonmaakt, maar grote kans dat u hem beschadigt. Ja, want tandpasta of bruistabletten kunnen protheses ruw maken. En zo zorgen voor slechte adem-tandplakbal. Ik was mijn auto toch ook niet met schuurmiddel? Gebruik daarom EcoSim reinigingsgel. Dan weet u zeker dat u veilig schoonmaakt. Het kan elke dag. EcoSim, optimale mondhygiëne. Meer tips op uwgebitsprothese.nl um, Neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuilde grond te staan. Oh.